12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Huisartsenvereniging teleurgesteld over slechte bereikbaarheid. Zorgkosten stijgen nog steeds, maar minder snel. En doden in Afghanistan bij anti-NAVO-demonstratie. Het is bewolkt, maar ook af en toe is de zon te zien. In het oosten is een kleine kans op een bui... en het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Morgen wat regenachtig, met temperaturen van 16 graden in het westen... tot 19 in het binnenland. En daarna oplopende temperaturen en meer ruimte voor de zon. Eerste huisartsen, een kwart van de huisartsen... neemt niet binnen 30 seconden de speciale spoedtelefoonlijn op. En dat moet wel... Dat is gebleken aan een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Steven van Eijk is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Wat is uw reactie erop, meneer van Eijk? De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons natuurlijk ronduit teleurstellend. Zeker gezien het feit dat we in de afgelopen periode zien dat een heleboel huisartsen het toch hebben ingezet op het verbeteren van hun bereikbaarheid. Onder andere door betere telefonische apparatuur aan te schaffen, cursussen te doen, zichzelf te corrigeren op een aantal vlakken naar aanleiding van de testen die we hebben ontwikkeld. En dan zie je toch dat het resultaat absoluut achterblijft met datgene wat wenselijk is. Hoe kan dat dan? Ja, er zijn meerdere uh, oorzaken ongetwijfeld voor aan te wijzen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik ben daar eigenlijk niet eens zo in geïnteresseerd. Want wij hebben als beroepsgroep afgesproken dat de spoedlijn binnen 30 seconden moet worden uh, aangenomen. Uh, en daar moet je dan ook gewoon aan houden. Dus hier zijn geen excuses voor. In 100% van de gevallen moet die spoedlijn gewoon worden aangenomen. Maar ik kan me voorstellen dat je het als huisarts heel druk hebt. Dat je het als assistent van de huisarts heel druk hebt. En dat je ja, zo gauw je handen niet vrij krijgt. Ja, dat klopt. Maar we moeten het onderscheid aanbrengen tussen de spoedlijn aan de ene kant en de overgebruikbaarheid aan de andere kant. Kijk, dit wat ik u net meegeef, geldt voor die spoedlijn. Daar moeten we echt op inzetten dat die 100% bereikbaar is en binnen 30 seconden bijvoorbeeld wordt opgenomen. De overgebruikbaarheid, daar zie je dat we ook proberen om bijvoorbeeld binnen twee minuten iemand aan de lijn te krijgen als een patiënt belt. Maar daar moeten we wel de afweging maken van de inzet van de doktersassistenten. Een doktersassistenten die wordt ook als verlengstuk van de huisarts ingezet. ...om medische handelingen te verrichten. Dat willen we ook allemaal graag. Uh, maar tegelijkertijd is dat ook degene die de agenda's vult... ...en die de uh, telefoon bemandt. Uh, daar kan je niet iemand op zetten die die dingen tegelijkertijd doet... Dus met andere woorden, in de keuzes die daar in het land door de individuele huisarts worden gemaakt, blijkt nu dat de balans dusdanig is dat men zegt, ja, die bereikbaarheid leidt er wel onder. Nou, daar moeten we de discussie met elkaar voeren. Misschien is er wel nog een veel beter slag te maken, maar in de afgelopen tijd is er ook al flink voor ingezet. We moeten die slag maken, schouder aan schouder. Maar ik denk wel dat we um, ook moeten opletten dat niet alles mogelijk is. 30 seconden is een norm die is gesteld. De inspectie gaat natuurlijk weer opnieuw ja. constateren, gaat opnieuw controleren. Hoe gaat u bereiken dat toch die norm van 30 seconden gehaald wordt? Nu wordt specifiek aangegeven om welke huisartsenpraktijken het gaat. Dat biedt voor ons dus ook de mogelijkheid om ondersteuning te geven aan die specifieke huisartsenpraktijken. Zodat wat ons betreft de insteek moet zijn dat we gewoon in juli, als de nieuwe cijfers bekend worden, werkelijk een verbeterslag hebben gemaakt. Voorzitter Van Eyck van de LHV, minister Schippers van Volksgezondheid... heeft ook op de uitkomsten van het inspectierapport gereageerd. En zij vindt dat er geen excuses zijn... voor de slechte bereikbaarheid van de spoedlijnen. De zorgkosten in Nederland nemen toe, maar minder snel dan voorheen. Vorig jaar werd volgens het CBS bijna 88 miljard euro uitgegeven... aan gezondheids- en welzijnszorg. En dat is 3,6 procent meer dan in 2009.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 Maar minister Donner is van gedachten veranderd. Hij wil deze huurverhoging voor nieuwe huurders toestaan in het hele land. En dat valt verkeerd in de Tweede Kamer. Jacques Mona van de Partij van de Arbeid. Het is een slecht plan. en Het is een nog slechter plan om het hele land in te voeren. Dat betekent gewoon dat uh, mensen die een nieuw huis gaan huren met een huurverhoging van 120 euro aan hun broek kunnen krijgen. Dus er een verpleegster die in een huis woont en vertrekt... en dan komt een nieuwe verpleegster in. Die kan zomaar een huurverhoging van 120 euro krijgen... als het opeens een populaire huurwoning blijft te zijn. Dus we gewoon een heel slecht voorstel. Dat leidt tot hele hoge lasten. Ook Basjan van Bochoven van de regeringspartij CDA... ziet niets in de koerswijziging van de minister. Het probleem is dat je deze maatregel juist beoogt... om in schaarste gebieden ervoor te zorgen dat sommige woningen wat duurder worden... waardoor ze ook bereikbaar blijven voor mensen met een wat hogere inkomen. En je kunt op die manier ervoor zorgen dat je een, een, behoorlijke, een redelijke doorstroming op gang krijgt die van belang is. Minister Donner wijst bij Nader inzien dus geen gebieden aan waar een extra huurverhoging mag plaatsvinden. Hij laat het liever aan de corporaties zelf. Donner verwacht dat de huren in het noorden van het land lang niet zoveel zullen stijgen als in de Randstad. Dat is gewoon de marktwerking. Maar Van Bochhoven van het CDA is hier niet zo gerust op. De minister gaat in zijn antwoord volledig uit van een 100% vertrouwen in de woningcorporaties. Maar we zien de laatste tijd op de woningmarkt ook ontwikkelingen waarbij je zegt... nou, die corporaties zijn toch bezig om die huren fors op te trekken. En nou, daar moet enige voorzichtigheid toch ook aan de orde zijn. De extra huurverhoging moet per 1 juli ingaan. Maar dat lijkt een kansloze missie geworden, zeggen CDA en P PvdA. Maar dit plan is veel te radicaal en is ook veel te bot. Nou, dan zal de minister eh, op basis van de discussie met de Kamer... met andere voorstellen komen en die komen er dan eh, op een later moment. Het CDA lijkt er niet rouwig omdat de minister... zijn huurverhogingsplan moet wijzigen. Van Bochhoven vindt het woningmarktbeleid van zijn eigen minister... veel te hapsnap. Eerder dit jaar moest de minister ook al een huurverhogingsplan... voor mensen met een inkomen van meer dan 43.000 euro uitstellen. En dan nu dit weer... Van Bochover pleit voor meer samenhang in het beleid. Nou, Mijn voorkeur zou eruit gaan om uh, op dat punt te kijken... of je niet meer kan combineren en stroomlijnen. Uh, u weet die 43.000-euro-grens uh, waarbij huren hoger mogen dan de inflatie. Die is uitgesteld omdat dat nader geregeld moet worden. Misschien zou je tot een goede samenhang in beide voorstellen kunnen komen. De Tweede Kamer wacht al een tijdje op een visie van het kabinet op de woningmarkt. Pas als die er is kun je volgens Monars... Echt plannen maken en uitwerken. Ja, ik zou zeggen, minister, u kon het al heel lang aan uh, dat er een woonvisie komt. Daar wordt het hoogste tijd voor, want de woningmarkt zit hartstikke vast. Voeg dit soort plannen nou bij je woonvisie. En dan kunnen we dan kijken hoe we en de huurmarkt en de koopmarkt weer in beweging kunnen krijgen. Maar ga nou niet dit soort losse plannetjes voorstellen... terwijl je eigenlijk de hele woningmarkt moet aanpakken. En vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met minister Donner over die huurverhoging.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 De actie gaat niet door, dat is voorzelfsprekend, omdat wij dat op die manier niet, uh, niet doen. Dit is een individuele actie van een wijkteamchef... wat niet in, uh, in lijn is met het beleid dat wij als korps daarop hanteren. Minister Opstelten heeft al verschillende keren gezegd... dat het afgelopen moet zijn met het instellen van bondenquota. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het noorden van Afghanistan zijn bij een protest tegen de NAVO doden gevallen. Sommige media melden twee slachtoffers, maar er zijn ook berichten over tien doden.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 Ja, de wielerwereld werd vorige week opgeschrikt... door de dood van de Belgische wielrenner Wouter Weyland. Die kwam ten val bij een, afdeling in de ronde van, in een afdaling in de ronde van Italië. Vandaag wordt hij begraven in Gent. En fans mochten vanochtend langs de kist lopen om afscheid te nemen. Thomas Spekschor ving mensen buiten de kerk op. Koerste nu met een koersfiets en alle vroegte al bij de kerk... de Sint-Pieterskerk in Gent. Waarom bent u gekomen? Gewoon de laatste eer. Hij is gestoven met de fiets en ik wil hem met de fiets hier ook... Ik ben misschien de enige met de fietsen, maar kom, ja, ik trek er helemaal niks van. En ik hoor dat gewoon erbij zijn, want ik heb mijn spiaalvlog voorgepakt, dus... Ja. Is, dit, is dit een emotioneel moment voor u, ja. die dood van Wouter Weiland? Ja, het was, het was iets van hem van de schoeien. Ja. Ja, ja, Van de schoeien en nachts van hem, dus als het iets van uw streek dan vloogt dat ook gewoon, hè. Ja. spijtig, ja.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 De Sint-Pieterskerk in Gent, waar de dienst is begonnen... ...wielrenner Wouter Weiland wordt vanmiddag begraven. En wij gaan naar de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooij. Er staat één file en die staat bij Rotterdam op de A16 in de richting van Breda. Voor de Van brienen Brinnen-Noordbrug drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Landelijke Huisartsenvereniging is teleurgesteld over de telefonische bereikbaarheid van huisartsen. De zorgkosten stijgen nog steeds, maar minder snel. En in Bussum is een politiechef tot de orde geroepen... omdat die agenten had gevraagd om op één dag zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We hebben al gemeld dat Monique Hendricks en Peter Blok gaan spelen... in het vervolg van de NCV-serie In Therapie. En er gaat nog een grote naam aan meedoen. En die bellen we zo meteen even. In het mediaforum Wauke van Schermburg en Bart Brouwers... dat is de chef online van De Telegraaf. Het gaat onder meer over de laatste Oprah Winfrey-show... die gisteren in Amerika te zien was. Vooraf gingen de die-hard-fans al helemaal uit hun bol. Ik zie gewoon een geweldige tijd met mijn BFM. 26 jaar! En we hebben deze woonige experience samen. In de Nationale Nieuwsquiz straks geert Henk Wessels en die komt uit Daarla. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. De radiotune van de allereerste Nederlandse radio-uitzending is teruggevonden. Het gaat niet om een obscuur afgebladderd bandje... dat ergens in een heel Hilversum Omroeparchief is opgedoken... maar om een speeldoosje met daarop drie melodieën. Op 24 februari 1919 maakte radiopionier, ingenieur Hanso aan Asteringa Itzada de eerste radioproefuitzending met die tune. En daarmee gaf hij het stadschot voor de moderne omroep in ons land. In het VPRO Radio 1-programma Instituut Itzada... van komende zondag is de tune ook te horen. Marnix Kolaas, welkom. Goedemiddag. Uh, van dat programma en uh, ook nog eens een keer omroephistoricus... Um, ja, dat was vast geen toeval dat het instituut daar die eerste tune van het programma van uh, deze ingenieur uh, bij jullie... Dat zou dat, dat, jullie dat zo moeten zijn. Ja. Dat, dat, dat was voorbestemd. Dat kan niet anders. Ja, het, het programma is, is vernoemd naar, naar onze omroeppionier. Uh, inderdaad, je zei het prachtig... Uh, Hanso Schotanus Asteringa daar. Hij was van uh, verlopen adel, maar uh, overigens een wel wal geraakt... Uh, gedurende zijn leven omdat hij al zijn geld aan de techniek uitgaf. Ja, wij, wij hebben dat, uh, die tune blijkbaar moeten vinden. We hebben uh, zondag een reunie in, uh, in onze uitzending, kwart over zes... om op Radio 1 van een aantal kleinkinderen van uh, Isserda. En uh, tot onze grote verrassing bleek uh, Tobias, zijn kleinzoon, uh, in de spullen. Die ging eens op zoek naar wat hij nog van zijn vader had. Want die zou nog iets hebben van, van opa Hanzo. En die vond dus ergens in een, op de rommelzolder dit uh, speeldoosje... Ja. waarvan hij nooit geweten heeft dat dat zo'n unieke plek... in de, de omroepgeschiedenis nou. innam. En, en, en jullie En bij jullie ging er gelijk laten we zeggen, een speeldoosje rinkelen van... oh, dit is hem? Ja, want ja, ja, ja. er is namelijk een, een prachtig interview uit 1939. Dan is het twintig jaar geleden, 20 jaar na de eerste... Uitzending. En dan heeft Gustav Tzop, ook een legendarisch verslaggever en interviewer... heeft een prachtig interview met Itzada gehouden over die eerste uitzending. En dan laat hij prachtig dat speeldoosje horen. Ja. Want die eerste uitzending is natuurlijk nooit bewaard gebleven op band uit 1919. Nee. Dus we weten uit die opname van 1939 hoe dat speeldoosje geklonken heeft. Laten wij daar nou net een fragmentje <laughs> van hebben. Laten we even luisteren. Dat is het uh, orgeltje... Wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie uitzending in 1919 de Utrecht. Zou u het misschien nog even kunnen laten spelen, minister? Het is toch werkelijk een bijzondere sensatie als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat door de radio is uitgezonden. Dan zullen we het eerst even moeten opvinden. opvinden. Dan komt een van de drie. Ja. Wat is het eigenlijk voor melodie? Uh, het is een operamelodie, een, een opera -melodie, Duitse operamelodie. Die dollar Prinzessin. Ja. En uh, de reden dat je het nu niet mee kan nemen... is dat het zondag wordt meegenomen door je kleinzoon? Dus. Ja, ja, ja, die heeft het thuis. Die wil het niet uit handen geven. Hij wil het ook nog niet afstaan aan omroepmusea of, of andere instellingen. Misschien dat hij daar nog anders over gaat denken... Straks. Ja, maar uh, ja, het is, het is nu alleen natuurlijk fantastisch... dat dat uh, ja, tuentje gewoon nu ja. weer uh, live te horen is. Maar dat uh, moet straks... toch eigenlijk wel ergens in een omroepschrijf terechtkomen? Het, het, het zou wel moeten. Ja. Hoewel het geluid natuurlijk eigenlijk is waar het om gaat. En niet zozeer het uh, doosje zelf. Ja, maar dat willen we toch met z'n allen zien. Want voor de goede orde, dit, dit was de eerste echte radio-uitzending. Ja, en niet alleen van Nederland, van, van in ieder geval Europa. Uh, sommige omroephistorici claimen zelfs van de hele wereld. Maar Nederland was voorloper met het, het beginnen met reguliere radio Radio -uitzendingen. Dat is hier in 1919 begonnen. Dus uh, zeker straks in 2019, als we 100 jaar Omroep in Nederland gaan vieren... dan ja. uh, moet dit speeldoosje ja. daar de centrale plek hebben. Maar Wat, uh, wat was nemen. er in, in die uitzending nog meer te horen, in die allereerste uitzending van hem? Hij uh, draaide vooral plaatjes, uh, want uh, op die manier probeerde hij natuurlijk ook de boel een beetje te financieren. Het was reclame voor, uh, nou ja, zoals de radio eigenlijk nog steeds, <laughs> nog steeds werkt, pluggen van plaatjes. <laughs> ja. Hij begon met uh, de, de welbekende militaire mars Turf in je randsel. Dat is het eerste liedje wat hij uh, in november 1919 voor de radio heeft laten horen. Ja. En zondag is jullie uitzending, kwart over zes. Wat, wat gaat er precies gebeuren? Uh, nou ja... Uh, we hebben een reunie met uh, de, een aantal kleinkinderen van Itseda. Uh, we gaan in op zijn leven. We hebben een prachtige herinnering aan zijn jeugdjaren in Friesland. Want hij kwam uit het Friese platteland uh, gevonden. Hoe hij daar uh, verliefd is geworden op uh, de dochter van de dominee, maar haar niet kon krijgen. Het, het, die man gaan we een beetje tot leven brengen. Wie jij ja. was ja. en wat hij heeft betekend. Inclusief dus uh, dat officiële speeldoosje waar ooit dat eerste geluid meegemaakt is op de Nederlandse radio. Dank voor de uitleg, Marnex Koolhaas. Graag gedaan. Terwijl de rebellen in Libië nog hevig strijden tegen leider Gaddafi, krijgen ze steun van een nieuwe tv-zender, Libya TV. De, en de uitzendingen worden verzorgd vanuit het duizenden kilometers verderop gelegen Qatar... dat ook de grootste geldschieter is van deze satellietzender. Reporters van Libya TV doen vooral verslag vanuit de tweede stad van het land Benghazi. Verder heeft de zender een satirisch programma... waarin de felle toespraken van kolonel Gaddafi op de hak worden genomen. En het is vrijdagavond. Vergeet het niet, dat is popstarsavond. Hele, Hele fijne vijf. avond. Nou, <laughs> Ja, Brat Brad die stopt als presentatrice van Show News. Een tijdje geleden doken de verhalen in de story op dat Brad-redacteuren de huid vol scheldt en dat drie eindredacteuren door haar gedrag in de ziektewet zijn beland. Er zou een vijandige sfeer heersen op de redactie. De persdienst van SBS 6 wil geen commentaar geven. Patty Brad reageerde niet verbaasd op de berichtgeving... Wat moet ik ervan zeggen, zegt ze. Als je voor het beste eindresultaat gaat en je bent een vrouw... dan is het al gauw dat je heel erg lastig bent. Een bitch, een diva. Als je er als man voor gaat, dan ben je stoer. Ach, het went. Betty Bruit en SBS praten nog wel over een samenwerking op projectbasis. Voordat we naar ons dagelijkse rubriek Het Mediaarchief gaan... eerst nog een bericht over het Echte Omroeparchief. Dat zit in het prachtige gebouw van het Instituut voor Beeld en Geluid... hier op het Mediapark. Maar dat wordt wel 25 keer zo klein. Er komt namelijk er eentje te staan in Madurodam. Voor de vakmensen van de mini-stad is de bouw een grote uitdaging. In de gevel zijn 768 televisiebeelden verwerkt... verdeeld over 2244 kleine ruitjes die één voor één zijn uitgezaagd. Dan is hier de laatste vraag, de handbraak. dat is... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag vier jaar geleden dat het grote publiek kennis maakte... met Bokito en de term Bokito Proof. De uitbraak van de gorilla in Dierga de Blijdorp was wereldnieuws. Meteen volgde in de media de discussie over de vraag... waarom die een 57-jarige vrouw ernstig verwonde. Wilde de aap haar misschien bij zijn harem voegen? Op tv werd een filmpje getoond dat uh, was van voor de aanval... waarop te zien was hoe deze vrouw contact zoekt met de gorilla. Ze kwam meerdere malen per week bij hem op bezoek. Ja, dit waren in feite bizarre beelden. Hè? Dit was dus de vrouw die later door uh, Bokito wordt meegesleurd. Wat voor gedrag is dat wat we zien van die aap? Nou, dat is, dat is afwijkend gedrag. Deze mevrouw die benadert die aap op een ongebruikelijke manier. Het gedrag wat ik nu uh, in hem zie, ik heb het filmpje nu bekeken, lijkt toch wel een beetje op agressief gedrag. Agressief. Ja, die enorme grimas en uh, de, de tong uitsteken, dat is geen normaal gewillig gedrag. Nee. dat is nou niet af, of zo? Nee, de familie van de vrouw is boos dat het beeld nu is ontstaan dat de vrouw Bokito heeft geprovoceerd. Zij leggen de schuld bij Blijdorp dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers. Ze staan echt niet constant de hele tijd voor het raam raar te doen. En dat beeld wordt nu wel geschept, omdat er daar filmpjes van zijn. En het lachen, het, het grijnzen, daarvan werd door een expert gezegd... Van, ja, je ziet wel dat het toch niet helemaal normaal is met dat beest. Dat kan best gevaarlijk zijn. Dat heeft mijn moeder dus niet geweten. Ik vind ook niet dat mijn moeder daar de verantwoordelijkheid voor heeft om dat te weten. Het is gewoon haar lievelingsbeest en ze vindt het leukste. Zij heeft het gezien als lachen. Het kan een waarschuwing zijn geweest, maar dan nog mag zo'n beest niet uitbreken. Dat was dochter Vanessa de horde in Nova over het aanval op haar moeder door Bokito, dus nu vier jaar geleden. De moeder is lang onder behandeling geweest voor de zware verwondingen die Boquito haar toebracht. Een jaar later vertelde ze in een boek dat ze geen wrok koesterde tegenover de gorilla. Ik dacht, zei ze, het is een ongeluk geweest waar jij Boquito niets aan kon doen. Hoe kan ik dan boos op je zijn? Lunch met Jurgen van der Berg. Ja, eerder hebben we al gemeld dat uh, Peter Blok en ook actrice Monique Hendricks... een rol gaan spelen in de tweede serie van de NGV In Therapie. En nu kunnen we opnieuw een grote naam onthullen. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag, met wie? Met je K.W. Nou, ongelooflijk. Uh, <laughs> wie, ga, wie gaat u spelen in, uh, in Therapie? Uh, ik ga een, um, een CEO spelen, het hoofd van een heel groot concern. Die... Um... Iets heeft, iets fysieks. Die heeft aanvallen en last van zijn hart, denkt hij. En met uh, die mededeling komt hij voor de eerste keer bij de psychiater. om uiteindelijk in het aflevering 6 ongeveer op de grond te rollen. huilend van ellende. Die man wordt totaal tot een stofje wordt hij gereduceerd. Onhopelijk ooit weer goed te komen, maar. Dus, uh, het, is, het klinkt een beetje uh, onzin wat ik zeg, maar het, het is een prachtige rol. Het is iemand die je heel langzaam ziet afbreken en zonder dat hij weet waar hij het over heeft... de meest verschrikkelijke dingen eigenlijk onthult. U, u las het script en u dacht gelijk, dat is een spekje naar mijn bekkie. Ja, ik zag het vorig jaar al die serie en ik dacht de hele tijd, oh, daar zou ik ook in willen zitten. Ik vond het fantastisch. En toen kreeg ik van uh, Alain de Levita, die is en de regisseur en de producent ervan en die... Uh, stuurde mij de HBO-serie... stuurde die me op uit Amerika. Ja. En dus met deze er onder andere in. En ik moet je zeggen... ik geloof dat ik iets van zes uur heb zitten kijken. Het was zo fantastisch... En dan ben je snel overgehaald, niet wetende of wel wetende, maar niet realiserende, hoe ontzettend veel werk het is. Ja, hoe, hoe gaat dat dan trouwens nog even over, om dan uiteindelijk echt ook in die serie terecht te komen? Is de grote Jeroen Krabé dan uh, zo dat u gewoon even een telefoontje naar die Levita doet nee, en zegt, nou nee, geef nee. mij die rol of hoe werkt dat? Nou, ik stond op het schoolplein mijn kleinkinderen op te halen en, en Alain heeft uh, op dezelfde school uh, zijn kinderen... En hij kwam naar me toe en zegt. Zeg, voel je ervoor om uh, enzovoort. Zo is het gegaan. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat gaat soms. <laughs> heel erg plat gaat dat ja. soms. Zeg, is het, is het een. een het is niet een eenmalige gasrond. Die, die, die, die figuur die komt dus vaker terug in een de zin. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, het is zo'n lijn. Weet je, je volgt iemand een, een, een hele tijd. En je ziet eigenlijk uh, de hele therapie van zo'n man, in mijn geval dan, uh, zie je gaan. En je ja. ziet die man. Uh, ja, wat, wat ik je zei, langzaam afbrokkelen... en tot een, tot een soort wrak zie je hem uh, gaan. U noemde, u noemde de HBO-serie, dat ja. is de Amerikaanse versie. Ik geloof dat het origineel een uh, Israëlische ja, productie Israëlische is, een is, Israëlische he? productie. Wa waarom is het zo'n goede serie? Waarom ah, is het ja, zo bijzonder? Het is briljant. Ik denk, maar dat vermoed ik, hoor... ik denk dat het gebaseerd is op echte gevallen. Allemaal. Dat is wel eens waar gedramatiseerd, maar ik denk dat een psychiater ooit gedacht heeft... Uh, god, dat zou interessant zijn om daar iets mee te doen. En heeft die gevallen opgeschreven? Heeft het natuurlijk wel hier en daar veranderd? En dat is het geworden. Dat is de oorspronkelijke serie. En HBO die heeft daar ook weer een draai aan gegeven. En wij hebben, ik geloof dat uit beide talen uh, onze serie is uh, ontstaan. Het ja, ja, ja. ligt heel dicht bij elkaar hoor. Ik bedoel, het zijn details die veranderd zijn. Maar... Is, is het allemaal al gedraaid eigenlijk of niet? Nee, nee, joh. Ik begin vrijdag. Oh god, nee, ik zit. Uh... Ik zit vijf, zes uur per dag nog steeds te studeren. Het is zoveel werk. Ja, want ja, dat hebben we al vaker gehoord. Ook Monique Hendricks vertelde daarover. Hè, dat, uh, dat, eh, er wordt eigenlijk geprobeerd om die, die dialogen... Eh, zoveel mogelijk in één keer erop te krijgen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Ik zei toch al, ik wil het doen. Maar onder één voorwaarde, dat ik het gewoon in zijn geheel mag doen. Want Het zijn kleine toneelstukjes bijna. Het is niet een film. Het zijn niet hele kleine opnames. Het, ik vind dat het in, in één go moet gebeuren. Maar dat houdt in dat je het zo goed moet kennen... En het vreselijke is, je kan natuurlijk niet repeteren met andere acteurs. Ik kan met Peter nauwelijks repeteren. Ik heb hem pas één keer gezien, want die speelt s'avonds niet. Ze zit zelf te repeteren. Ja. Dat kan dus niet. Dus je, je moet het eigenlijk in je uppie doen. En ik ben, ik denk nu een week of vier, vijf geleden ben ik begonnen... En dan zit ik vijf, zes uur per dag zit ik te, te blokken ja, als vrouw ja. op school. En, en dat is ook een groot... Want u, u speelt ook wel eens in internationale detective series, hè? Uh, maar dat, dat is dan toch weer meer filmisch gemaakt, Ja, hè? Dat, ja daar hoef je... Nou ja, ik, ik, ik wil altijd heel graag alle, alles kennen van tevoren. Maar dat neemt niet weg dat je weet dat... Oké, okay, je gaat naar de set en vandaag doe ik alleen maar die en die scène. En ja. daar kan je dus concentreren op een veel kleiner stukje... veel kleiner geheel van, van een film of van een serie... Nu is het, en dat vind ik de kracht van de serie... zijn er twee mensen die tegenover elkaar zitten... en reageren op elkaar. En dat moet je... Dat kan niet in kleine stukjes, naar mijn idee. Ja, ja. Ik vind dat je dat in één moet doen. En met, met alle emoties die daarbij horen. Zijn acteur moet natuurlijk alles kunnen spelen. Maar toch? Ja. Zelf ervaringen met psychiaters en psychologen... Die, die ik nog een beetje mee kan helpen? Ja, nee, ik heb wel eens een, een, een sessies met een psychiater gehad. Ja, ik weet ongeveer wel hoe dat in elkaar steekt... En het, het leuke is eigenlijk dat, en dat is in deel 1, wat ik vrij, die ga ik veilig opnemen, eigenlijk de ontkenning dat je iets hebt. Dat is de, bijna de eerste sessie bij een psychiater. Die zegt, ja, nou ja, ik voel me niet zo lekker en ik heb een beetje dit en dat, maar goed, eh, geef me nou, schrijf wat pillen voor en dan komen, we er wel, dan komen we er wel uit. Om vervolgens te merken dat dat helemaal niet het geval is. Ja. Ja. Dus dat is leuk. Het is volgens mij allemaal naar de waarheid is dat uh, gebruikt en geschreven. Ja. De, de komende tijd druk met die serie. Uh, zitten er nog filmplannen? Ja, ik ga in... Uh, maar ik kan nog niet zeggen wat het is, maar het is een Amerikaanse ja, kan film. Ja, ik kan wel voor Radio 1. <laughs> het is een Amerikaanse film en die ga ik in juli doen. En, uh, wat, wat voor rol? Kunt u daar iets over zeggen? Wat voor rol? Een professor. Laat ik het daarbij Een houden. professor? Een professor. Ja, goed. Die, die is, uh, het is een beetje een Dan Brown-achtig verhaal... Uh, met iets waar men naar op zoek is, zoals in de boeken van Dan Brown. En ik ben een professor met een dochter die iets te diep in het probleem duikt enzovoort. Laat, laat ik het hierbij houden. <laughs> <voor>. <goed. laughs> wij, wij proberen straks wat de, dingen, puzzelstukjes aan elkaar te liggen. Ja, weet, kunnen dat we en kunnen we dan conclusie trekken. En schilderen nog, druk? Ja, ik ga mijn de, de tentoonstelling die ik had gemaakt... ...over mijn grootvader die in uh, Zwolle drie maanden was. Die gaat nu naar Duitsland en dat wilde ik ook heel erg graag. En uh, die gaat op het eind van het jaar... Uh, in, ...begint het in Osnabrück in, in het Felix Museum. Ook, ook bijzonder dat het naar Duitsland gaat. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Want het gaat dus over de vernietiging van mijn grootvader als Joodse man. Ja. En, en dat is toch wel goed, vind ik eigenlijk, dat het in Duitsland getoond wordt. En daar zijn ze ook heel erg voor open, hoor. Ik vind het de Duitsers... ...erg goed met hun verleden omgaan. Ja. En ze hadden het gezien hier... ...en ze waren buitengewoon enthousiast... ...en ze wilden graag die schilderijen in Duitsland hebben. Nou ja, dus misschien, wie weet... Uh, ...wordt het een grote tournee. Ja, ja. Nou goed, ik, ik zal u niet langer van het studeren afhouden... ...want binnenkort uh, is ja, de eerste opname inderdaad. voor in therapie... Hè, ...dat willen ja. we niet verstoren druk Veel succes met alles wat u doet. Hartstikke bedankt. Dag. Dag. Dat was Jeroen Zo Zometeen het Mediaforum. Dat doen we vandaag met Wouke van Scherrenburg en Bart Brouwers. Maar het is al ruim half één geweest. Dus hier is snel Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De verkoop van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat was rechtmatig. De rechtbank in Amsterdam heeft in twee aparte zaken de eis van ruim 1600 gedupeerde Fortis-beleggers afgewezen. Die beleggers zeggen dat ze tijdens de reddingsactie door de Nederlandse staat zijn misleid. Huisartsenvereniging LHV is teleurgesteld over de uitkomsten van een onderzoek naar de bereikbaarheid van spoedlijnen... Een kwart van de huisartsen neemt een telefonische spoedoproep niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden op. lav -voorzitter, LA voorzitter van Eijk zegt dat huisartsenpraktijken die onvoldoende presteren op dit punt ondersteuning krijgen. En in Naarden-Bussum is een politiechef tot de orde geroepen die een bonnenwedstrijd had uitgeschreven. Hij had zijn agenten opgeroepen zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. En de winnaar zou een prijs krijgen in die wedstrijd is van de baan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws: het Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er veel bewolking met alleen tijdelijk ruimte voor de zon en dan vooral in het zuidoosten van het land. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen het oosten maakt vanmiddag een kleine kans op een lokale bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig van kracht. Aan de kust waait het wat harder en is de wind vrij krachtig. De middagtemperaturen liggen rond 17 graden in het noorden en in het zuiden wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Vanavond komen in het zuiden opklaringen voor, maar in het noorden van het land blijft het overwegend bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen, donderdag, is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Later wordt het vanuit het noordwesten langzaam weer droog en breekt de zon door. De maxima liggen morgen tussen 15 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Wouter van Scherburg, uh, Die kennen we als journalist van Den Haag Vandaag. Bijvoorbeeld um, Parttime part Française staat hier ook bij. Ja, Parttime Française. Daar ja, komen we zo meteen nog even ja. op die expertise. Dat is een belangrijke toevoeging. Um, gisteren was de grote Willem Duis hommage van De Wereld Draait Door. Ik begreep dat je niet hebt gekeken, maar nee. op Twitter wel je er actief in gemengd hebt in de discussie. Nou nee, ik heb gevraagd aan mensen, want ik was echt te laat thuis, van was het wat? En ik kreeg echt ladingen enthousiaste reacties. Echt mensen prachtig, ontroerend, geweldig. En tot er een keer... Tweet tussen stond, dat zeggen alle mensen van 45 plus. Kijk naar je negatieve tweets. En de jongeren vonden het dus niet leuk. En alle ouderen waren echt zwaar onder de indruk. Ja. ja, vind ik een beetje flauw van die jongeren, toch? Ik bedoel, ja, maar weet je wat... Je moet nou beetje weten ook... ja, wat... waar iets vandaan komt, ja, toch? Ja, ik weet het niet. Ja, weet het, niet. Het, het, het voordeel is... Ze kijken dus kennelijk allemaal trouw naar de wereld, draait door. En als ze dan eens de een aflevering minder vinden... So ja. nee, maar ik bedoel, het idee van Matthijs van Nieuwke, we hadden hem gisteren even aan de telefoon hier... die, die zei van, we zijn eigenlijk schatplichtig aan Willem Duiz. dus dat is waarom ik ja. hem op de voetstuk ja, nee, maak. Maar, ik bedoel, uh, uh, ik, ik ga echt uitzending gemist kijken... omdat ik zelf enthousiast ben geworden... door alle enthousiaste reacties van mijn generatiegenoten... Ja. en ook nog een tikje eronder. Nee, zeker, want ik, bedoel, ik zat gisteren ook <coughs> te kijken. Je ziet toch je jeugd voorbij trekken met Willem Duisen met al die gekke beesten en zo in die studio. Maar jij en, was ook ontroerd. Nou ja, ik vond het wel mooi. Ik vond het ja. mooi dat hij daar zelf was, de man. Ja. En uh, ja. Ja, ik had het idee dat hij, uh, dat hij ervan genoot ook. Uh, nee, nee, nee, maar ik ben er helemaal van overtuigd van, uh, de meeste Twitteraars zeggen: het was zo bijzonder. Nou, Bart uh, ook niet gekeken? Nee, niet gezien. Nee, nee, nee, nee. Helaas. Oprah Winfrey had ook haar laatste uitzending gisteren. Ja, dat zat ik ook niet. Oh nee, die moet er uitgezonden worden, geloof ik. Nee, in Nederland, denk ik, ja, het wordt Het dus later hier uitgezonden, uh, maar in ja. Amerika was hij al te zien. Ja, maar, ja natuurlijk uh, iemand met heel veel talent die uh, uiteindelijk met dat talent een, een, een compleet onderneming is, uh, is begonnen. Met een journalistiek talent. Uh, en dat is natuurlijk ja, alleen al daarom ben je een fenomeen, denk ik. Ze, ze werd ja. uitgezwaaid door allerlei grote sterren die er in de loop van de tijd zijn geweest. 13.000 koppig publiek voor oh, zo'n talkshow. Dat is ook ongelooflijk. Wat, wat vind jij van de opera eigenlijk, Wauke? Nou ja, ik vind het uh, uh, bijna... Miete, mythe, die vrouw. Ik keek vrijwel nooit naar haar shows... omdat gewoon niet zo van talkshows hou. Maar toen ze net begon, toen ze van eerst Nederland uitgezonden... heb ik wel eens gekeken en dat is tot een waanzinnig fenomeen uitgegroeid. En hoe die vrouw dat allemaal aan de vork heeft geprikt. Hoe zakelijk ze dat, ook zijn achtergrond, hoe ze dat doet. Hoe ze dat, uh, daar, precies wat jij zei, een enorme onderneming van heeft gemaakt. Ja, chapeau. Top, ja. een toptalent, die vrouw. Die zal toch nog wel ergens terugkomen met iets of zo? Lijkt me. Nou, als het niet... verstandig is, gaat ze nu gewoon luieren. Ja, maar zo. dat <laughs> zit er niet in, denk ik. Dat nee, zit nee, niet nee. in, in, in zo'n zo persoon. Ja, die, die, die zal echt wel weer met, met een volgende... in ieder geval met boeken en met, met, met, met uh, initiatieven. Ja. Die gaan we nog zeker terugzien. Ja, zeker. Ja. Um, laten we het hebben over um, um, nou ja, eigenlijk politici en ook de roddel en achterklap... die daar af en toe over te, te, te melden is. Af um, en toe. Te, te beginnen met Mark Rutte, onze premier. Die heeft vier jaar geleden een interview gegeven aan FIFA. Uh, daarin zei hij bijvoorbeeld dat hij biseksueel zou willen zijn... en wel eens naakt door zijn huis loopt. Uh, als de, met de gordijnen dicht trouwens. Ja. Uh, onlangs attendeerde de RVD de FIFA op dat interview... En, uh, door te zeggen dat, uh, tegen de interviews dat ze dat eigenlijk niet meer moet oprakelen. Dat ja, is echt. Dat is ook niet echt als, heel handig. Zo dom. Nou, je, je, je, echt zo dom. Ik, ik zat erover te denken, maar je, je zou bijna gaan denken dat het ingestoken is. dat de RFD op een of andere manier wilde dat er opnieuw weer over het zou gaan worden. Inderdaad. Het, Tatum, is... Tatum Dagelet heeft dat interview toen gemaakt voor de, ja. voor de FIFA. En uh, nou ja, daar zijn ze natuurlijk het archief in gedoken. van eens kijken wat hij ook allemaal alweer zei. <laughs> En eigenlijk wordt dat hele interview opnieuw afgedrukt. Wat vind je daarvan? Dat is het opnieuw afdrukken. Ja, ze hebben groot gelijk. Ik heb het net gelezen. Ik vind het een interview van helemaal nader niks. Uh, Rutte zegt gewoon ook helemaal niets. Ja, dat hij een keer in zijn blootje door het huis loopt. Ja, dat kan me voorstellen. Ik ga ook niet helemaal aankleden voor ik zijn douche in ga. Maar alleen op een en, vraag en van, je, van, ja, van en, de het het De vragen zijn heel suggestief. Al ja, maar, ja, ja, maar de, de antwoorden zijn totaal onschuldig. Want jij zei net zo heel snel dat ik wou dat ik biseksueel was. Maar hij heeft, je ziet ook in het interview, het is gewoon een grapje om zich ervan af te maken. Ja. Want dan krijg je de hele wereld achter me aan. Ja, de vragen je dus net of hij homo is of zoiets ja, en dan zegt hij dit. Ik was ja, niet biseksueel, je, want dan krijg je iedereen achter me aan. Ja, het is man gewoon totaal. Helemaal niks zegt. Alleen op een gegeven moment zegt dit wordt me een beetje transig. Ja. Nou, en dat it. En ik begrijp ook niet wat de RVD uh, bezielt. Ik vind het zo'n ongelooflijk stomme zet. Ja. Ja. Ja. Nou ja, voor, juist om die reden dacht ik. van, nou misschien is er een diepere bedoeling uh, licht erachter. <laughs> ja, natuurlijk onzin. Maar, maar uh, ja, ik denk dat, dat, dat FIFA er, er heel goed aan doet. Of dat het heel logisch is dat ze uh, met, met zo'n voorzet ook uh, de, de bal inkoppen. Ja, heerlijk. Uh, want, want meer is het ook niet. Ja, ja, FIFA maakt geloof ik een of andere roddel-editie. Of zo, dus daar ja. vinden ze ook dat dit al in past. Ja, ja, nou. ja. Okay, je moet ja. ja. Of is die editie maar... er gewoon bij bedacht, misschien? Ja. <laughs> ja. Ja, ja, je, je zou het bijna denken, maar, maar je zou het ook los nog, nog kunnen doen. Uh, maar ja, je moet een soort van rechtvaardiging hebben, denk ik. Maar ja. Wouke, je zegt ook van uh, wat iedereen zegt, het, het, het gaat helemaal nergens over. Dus nee, het maar... zal ook voor hem geen consequenties hebben. Oh, God, ik, kan, ik, ik, ik heb het echt heel aandachtig zitten. Want ik denk er moet iets zitten. er moet iets zijn. En ik kan het echt. Ik heb het heel scherp lezen. dus totaal niet ja, te vinden. Heb je ooit in Den Haag ja. zoiets meegemaakt dat het RVD jou vroeg iets wel of niet te, te publiceren? Nee, nee, nee, alleen hooguit een politicus die achteraf wel aanvoelde... dat het interview toch niet zo in zijn voordeel uitviel, die dan vroeg... kun je het alsjeblieft niet uitzenden, wat natuurlijk gewoon wel uitzonden. Ja. Ja, ja, het... Maar wat je misschien wel hier ziet, is, is dat de RFD. Ja, als je probeert in, in, in de rol van, van Mark Rutte te kijken... dan bedoel ja, Rutte zal zijn schouders ophalen, denk ik. Uh, denk het ook. Maar blijkbaar wordt de Rvd toch op een of andere manier... zijn ze erop geattendeerd, worden ze zenuwachtig, gaan ze in actie komen... Um, dat is natuurlijk wel de kwaal, misschien niet alleen van deze tijd. Ook, jij weet dat veel beter dan, dan ik. Maar wel van de politiek als, als instituut. Dat er allerlei instanties achter de mens zitten. Die uh, zeg maar, ja, richtingen op willen. Bepaalde duwtjes geven. Die ja, in veel geval helemaal niet wenselijk zijn voor de persoon in kwestie. Ja, jij doelt dus op, uh, met name op uh, die woordvoerdersvoorlichtingslaag. Ja, die uh, zo langzamerhand... Uh, ja, ook, die is langzamerhand... Uh, uh, ja echt alles willen sturen en regelen... waardoor heel veel spontaniteit ook gewoon uh, ja, naar de ratsmodee is. Ja. Ja. We zitten natuurlijk wel in een tijd dat ook, ook van zelfs van politie... vroeger zou je dat toch niet bedenken... maar dat we daar eigenlijk allerlei details over horen... waarvan je denkt, ja, wat heeft dat eigenlijk met de zaak te maken? Zit jij daarop te wachten? Nou, ik persoonlijk helemaal niet. En, en, en uh, ja, laatst ook met, met die fantastische onthulling... over uh, het homo-schap van... Jan uh, ja, is verjagerd. Ja, ik denk, nou, als je dat dan weer in de volkskrant leest... dan denk ik, ja, sommige kranten uh, kunnen daar misschien aandacht aan besteden... omdat hun publiek daar da nadrukkelijk uh, uh, ja, gevoelig voor is. Maar ik denk, ja, hey, jongens, kom op. Wat uh, uh, uh, yeah. Totaal... maakt het uit? Ja, ja, ja. ja, precies. Dat is wel zo, natuurlijk. Ja, maar volgens mij was het meer met Jan Kees Jager... dat hij, uh, ik geloof in de telegraaf, had verteld dat hij verliefd was. ja. ja. En volgens mij was dat eigenlijk het belangrijkste punt. En uh, er werd onmiddellijk aan vastgekoppeld, uh, met name op Twitter. Oh, uh, daar helpt gewoon een geen magie tijd naar het Luxemburgse slot te gaan. Waarover Griekenland werd gesproken en Nederland ja, was niet ja, ja. uitgenodigd. Maar ja. ik heb er wel inderdaad heel weinig ruis of nee, uh, toestanden maar, maar heeft, over heeft dat in het interview heeft hij wel gez gezegd dat hij een vriend heeft en, ja. hij, en daar heel ja. blij mee is al, ja. een, al een, een tijdje. Ja, is toch uh, leuk. Maar is dat nou van tevoren de, tegen hem gezegd door een, een, iemand op zijn, inderdaad, wat, wat Bart noemt iemand op de achtergrond. Die zegt van, joh, ga dat nou maar een keer zeggen, want dat is misschien handig of zo of denk je niet? Nou, ja, als, als ze bang waren om ooit in een darkroom te betrappen... of weet ik wat, als minister die is, was het misschien kan u nog altijd zeggen... ik ben mijn vriendje daar geweest. Nee, ik denk dit gewoon dat die man dat kwijt wilde. Mm. En ook de menselijke kant van de politicus moet je ook af en toe laten zien. Dat is in deze tijden wel verrekte belangrijk. Nou, even naar Frankrijk, want daar is natuurlijk een hoop te doen nu. Uh, strauss kahn die uh, in uh, New York in de cel zit. Uh, de discussie daar in Frankrijk is eigenlijk een beetje ontstaan... dat, uh, dat daar eigenlijk veel te weinig aandacht is voor, voor dit soort privézaken. Want die Strauss-Kaan, daar werd, was dan... Dat is dan, schijnt dan een rokkenjager te zijn. Het li ja. lijkt, ja, ja. lijkt me niet dat je dan dit soort dingen met kamermeisjes moet doen, uh, toch? Uh, jij woont daar een groot deel van het ja. jaar. Is daar een soort roddelpers actief die dit soort nee, dingen? Nee, ik, uh, uh, ik, uh, uh, ik kom uh, net zoals iedereen uh, af en toe wel in uh, wachtkamers. En daar ligt, uh, bijvoorbeeld, liggen bijvoorbeeld allerlei glossies en bladen. Maar er zitten altijd uh, in die bladen zit altijd hele serieuze com componenten. verhaal over economie, een verhaal over ja, nou, weet ik veel, een mondiaal verhaal. En dat is gemengd met aandacht voor de grote aarde in de showbiz of koninklijke huizen, uh, uh, Sarkozy en dat soort dingen. En echt uh, wat je in Engeland uh, volgens mij veel meer hebt, uh, echt uh, van die uh, roddelbladen die ook rustig seksschandalen uit het niets halen, weet ik wat, uh, die zijn er niet. En, in, uh, en dat komt eigenlijk ook omdat in Frankrijk uh, alle schandalen... die verbonden zijn aan politici, en schandalen bedoel ik, uh, minnaressen, dat soort dingen... die krijgen daar gewoon heel weinig uh, aandacht. Ze vinden uh, dat dat er gewoon bij hoort of zo uh, Nou ja, ik, ik kan die mentaliteit uh, uh, niet precies... Uh, ze vinden het niet zo erg als in een Calvinistisch land, dat is wel duidelijk. Uh, maar uh, uh, wat nu wel uh, mooi is wat je in de Franse pers ziet, dat ze zichzelf... Ook verwijten uh, dat ze uh, dit niet eerder hebben gesignaleerd. Of waarom hebben ze dit, hebben we die niet opgeschreven? Want we wisten het, omdat collega's van ons, vrouwelijke collega's, durfden met die man niet, met die uh, uh, Strauss-Kaan, niet één kamer in. Mm. En, en nou ja, dat vind ik dan wel, misschien heeft dat enige zelfreinigend. Uh, ja, uh, uh, effect. Ja, wat, wat, wat je in elk geval hier ook ziet, denk ik, is de enorme culturele verschillen, nog steeds, tussen ja, twee westerse landen in, de, in Frankrijk en, en de Verenigde Staten. Op twee fronten, denk ik zelfs. Op de ene front, hè, wat, wat net uh, genoemd werd, namelijk uh, het, het uh, ja, terughoudend omgaan met, met, met privézaken in het ene land en, en heel open in het andere land. Maar vooral ook uh, de, de cultuur rondom. Uh, nou ja, ik moet zeggen, juridische processen. Waarin de Verenigde Staten natuurlijk alles echt van, van, van begin tot einde helemaal in volledige openbaar ja. plaatsvindt. En in een West-Europese en in dit geval ook Franse cultuur, dat eh, ja, met de grootste mogelijk terughoudendheid ja. gebeurt. En dat botst, dat botst ja. enorm nu. Ja. Nou, is de aanleiding ja. hier is, zijn, zijn die misstanden rondom die Strauss-Kaan? Er uh, uh, is nog iets anders. Carla Bruni schijnt al zwanger te zijn, maar dat is niet in Frankrijk uh, onthuld door Franse media, maar in, in Duitsland. Ja, haar vader schijnt dat uh, ja. gezegd te uh, hebben. Maar ja, ik heb het idee dat ze daar gewoon een glorieus uh, moment van uh, wilde maken. En ook zeker weet dat alles goed was en zo, <lacht> tot die vader zijn mond voorbij sprak. <lacht> <lacht> en bedoel, dat ga ik toch één... En natuurlijk is het ook geen goed mediamoment, want alle aandacht ja. uh, gaat uit naar uh, uh, DSK, uh, zoals ze wordt genoemd. Ja. Dus ja, als een, een dan kun jij wel proberen publiciteit uh, ja. naar je toe te halen door te roepen van uh, eindelijk ze zwanger of weet ik wat. Want dat zou je toch wel willen brengen, denk ik. Absoluut, weet je maar, dat soort nieuws ja. staat er gewoon in. Ja. Ja. En, en de Engels en Duitse rondelpers uh, zijn berucht. Ik bedoel, we klagen hier wel eens over onze rondelpers... maar dat is dan, ze zijn nog lievertjes, geloof ik, vergeleken ja, bij... zeker. Dat, ja. is, dat, is echt, dat is echt een totaal andere ja. wereld. Uh, Engeland natuurlijk voorop. Duitsland met beeld natuurlijk heel... Uh, uh, heel duidelijk, maar, maar de Engelse rol is, is nog Feest, wat extremer. Ja. Hoor. Ja. En de Haagse uh, parlementaire verslaggevers die, die dit soort details... want die zullen ongetwijfeld ook over onze politici bekend zijn... die, die worden eigenlijk gewoon niet gemeld. Ah, is... Dit soort details dan hebben we het toch niet over verkrachtingen? Nee, nee, nee. Je weet niet over politici. Uh, uh, zeg maar de strappatsen, uh, de, de, de, de, de, de seksuele ja, uitstand. Maar dat zal in, in Engeland en Duitsland zeker wel gebeuren. Ja, ik denk in Engeland worden ze meteen aan de schandpalen ja. uh, genageld. Ja. Uh, nee, dat gebeurt in Nederland niet. Wij hadden altijd het uh, uh, dagelijks. Hier in Den Haag, uh, als je um, als een politicus die uh, in zijn politieke programma bepaalde beginselen staan, aan de denk bijvoorbeeld even aan de uh, christelijke politiek, uh, en die zou je betrappen op buitenechtelijke uh, verhouding. Dat kan niet. Dat dan dan is hij ongeloofwaardig geworden als politicus. Maar ja, als iemand uit een li liberale partij of uh, uit de P van de A. Um, af en toe, net zoals uh, heel veel mensen... is het recentelijk onderzoek gebleven... af en toe scheve schaatserheid. Ja, nou eerlijk gezegd, is zal mijn worst zijn. Het heeft me ook trouwens nooit geïnteresseerd hoor. Nee. Maar nogmaals, alleen zo gauw het... of als iemand chantabel gaat worden... Uh, of als uh, uh, uh, politici het zo in strijd is met hun beginselprogramma. Dat zou, weet je, stel nou voor dat Geert Wilders een, een relatie met een, uh, een gesluide moslima zou hebben. Lekker. Nou ja, dat uh, moeten we toch wel even de okay, kaak stellen. Dat, uh, lijkt me. Maar je ziet wel dat het ook, even los van dit, dit, dit voorbeeld, maar dat het wel aan het verschuiven is. En ik denk ook dat, dat natuurlijk de pers uh, traditioneel een wat geslotere uh, geheel was. En nu, door met name een heel hoop online uh, uitingen, nou ja. veel opener zijn. En ook veel meer de, de, de, de, de vergelijking of, of, of, of de lijn die internationaal gangbaar is uh, gaan trekken. Ja, maar ik heb ook nog in Den Haag om, om... helemaal niets gelezen. Terwijl iedereen dat op zijn tijd constateert. Vooral als er een uitbundig feest is geweest. Ja. Of loopt tegen het zomerreces. Dan, dan zie je, schijnen toch af en toe. Anders ga je onmiddellijk aan mij vragen. Waar je getuige van? Nee, ja. Dan hoor je toch wel verhalen van dat er weer iets komisch was ontdekt. Dat er een kamerlid met een weet ik wat. Uh, ja, ander, uitbundig lag te vrije ergens. maar ja, was je daar getuige van. Maar ik, ik zie dat nooit in de open, openbaarheid. ik ja, ander aspect. Nee, het, ik ga het, niet het, op het, het openlijk omgaan met, met uh, achternamen. Met Namen. Ja, dat is natuurlijk oh, ja, ja. Dat is wel een aspect van, van dezelfde ontwikkeling, ja, denk ja. ik. Maar dat was, ik ja. zie onze parlementaire pers nog niet zo gauw uh, melden als een uh, uh, uh, uh, uh, uh, als een VVD of een D66 geblijkt uh, uh, um, uh, uh, af en toe een uh, buitenechtelijk nou ja. plezier te hebben uh, dat dat groot gemeld wordt. Ik, ik, geloof, ik zie dat verloopt nee. niet gebeuren ook. Ik wil u danken voor de bijdrage aan dit mediaforum. Walker van Scherburg en Bart Brouwers. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Geert Henk Wessels. En eerst is hier een liedje van Duffy, de zangeres uit Engeland. Die zal ook weten hoe dat werkt met die robbelbladen. Um, ze klinkt heel oud, maar ze is nog heel jong. Duffy dus een Keeping My Baby. Was dat? We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Geert Henk Wessels, die komt uit Darle. Waar ligt dat ook alweer? Dat ligt in Overijssel, dat is gemeente Hellendoren, bekend van het uh, avonturenpark. Ja, in het oosten van het land dus. Ja. ja. En wat doet u daar? Ik heb een eigen een klein bedrijfje. Ik heb een. Uh, in revalidatie-technische producten. Dat zijn hulpmiddelen. Uh, aangepast schoolmeubilair uh, vertegenwoordig ik uh, armondersteuningssystemen. ondersteuningssystemen. Uh, en zo vertegenwoordig ik een aantal bedrijven in Noordoost-Nederland. Kijk aan. En u, u zit zelf in een rolstoel. Heeft het daar iets mee te maken ook? Of niet? Ja. Anders was ik denk ik niet in die branche terechtgekomen. Dus uh, ja, dit is zo gelopen. En, uh, ja. Ja. Ik heb veel contacten in die wereld, dus ik doe dat met veel plezier. Nou, ja. nou en intussen een beetje de radio en zo aan om het nieuws te volgen. Dus we gaan kijken hoe ver het komt. 60 punten gisteren, dat is de hoogste score tot nu toe. En daar moet je in ieder geval overheen dus. Een historisch en beladen staatsbezoek in Ierland. De Nationale Nieuwsquiz. It is just an hour's flying time from London to Dublin... En deze particuliere vliegtuig heeft decades om hier te Kort voor de aankomst is een bom onschadelijk gemaakt. Die was verborgen in een bus in een dorp ten westen van Dublin. Queen Elizabeth of Britain was eindelijk op het soil van Britain's nearest vliegtuig, Ireland. Op een bezoek die het is hoped will signify the end to centuries van enmity en suspicion. Vier dagen is de Britse koningin Elisabeth op visite bij de buren in Ierland. Het bezoek van de vorstin ligt gevoelig vanwege het verleden... en door de splitsing van Ierland in twee delen. Hier is vraag één. Door die gevoeligheid wordt aan zo'n beetje alles een betekenis toegekend. Symboliek alom. Zo viel op dat Elisabeth bij de aankomst gekleed ging... in de nationale kleur van Ierland. Wat is die kleur? Groen. En dat is goed. Groen is zo de kleur van zo'n beetje alles daar waar Ierland voor staat. De nationale klaver, het landschap... en pikant genoeg ook het verzet tegen Groot-Brittannië. Vraag 2. Bij de begroeting van Elisabeth door de Ierse president Mary McAleese... viel vooral op dat de president iets achterwege liet wat wel gebruikelijk is. De kranten schreven daar uitgebreid over. Wat bedoelen wij? Uh, nee, moet ik het antwoord op schuldig blijven. Die Mary McAleese deed iets niet, namelijk een buiging maken. Oh, de Ieren wilden vooral niet dat het beeld van onderdaan uh, begroetheerser zou ontstaan. Vraag 3. Controversieel is ook het geplande bezoek aan het stadion Croke Park... waar in 1920 14 Ierse strijders voor onafhankelijkheid werden gedood. De gebeurtenissen van die dag delen hun bijnaam met een schietpartij in Derry in 1972. Onder welke naam zijn beide dagen de geschiedenis ingegaan? Dat is ook de naam van een bekend popliedje. Nee, dat heb ik niet peraas. Bloody Sunday? Bloody Sunday, ja.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 Die maakte gisteren bekend dat hij vertrekt. Vraag 5. Opmerkelijk is dat het vertrouwen in Schreier... eerder deze week werd opgezegd door het college van BMW en ook door zijn eigen fractie in de gemeenteraad. Voor welke partij zat deze Dominique Schreier in het Rotterdamse college? PVDA. En dat is goed. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat natuurlijk. En Bij onderwerp gaat het dus om één term. Een um, naam zouden zou we ook kunnen zeggen. Dus um, dat is het, een onderwerp uit het nieuws. Um, als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen... en dan gaan we kijken hoeveel punten u overhoudt. Vier artis heeft mij van mijn vorige plek verjaagd. Drie. Ik ga al jaren op een vast tijdstip aan tafel... 2. Francisco en Claudia presenteren mij ook, maar ik heb maar één boegbeeld. 1. Gisteren werd mijn duizendste aflevering uitgezonden. Opgedragen aan Willem Duis. De wereld draait door. Ja. U voelt hem niet eraan komen? Nee, nee, ik voel nee. Uh, Art nou ja, daar zaten ze eigenlijk, uh, zijn nu op een andere plaats nu met hun studio. Uh, half acht natuurlijk gaat hij aan tafel. Francisco en Claudia presenteren dat ook. Maar uh, Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk het baken van de wereld draait door. Uh, factor is vier, daarmee doen we zo meteen deel twee van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Het is vandaag gehaktdag in Den Haag. Dat betekent dat de regering zich verantwoordt voor het financiële beleid. En de vraag is nu, het kabinet bezuinigt op de juiste manier. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.standpunt.nl En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. En we zijn terug bij Geert Henk Wessels uit Daarle. Um, factor is vier. Um, dat wordt nog even aanpoten, dus om in de buurt van die 60 te komen. Maar we gaan toch kijken hoe ver we komen. 90 seconden tijd. Als u een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt hij. De nationale nieuwsquist. Hoe heet het lied van het Koninklijk Huis dat gisteren, het lid van het koninklijk huis dat 40 werd gisteren? Maxima. Dat is goed. Bijna 60% van de hoogopgeleide heeft spijt dat ze wat hebben opgebouwd tijdens hun studie. Studieschool. Nou, dat is goed, vanavond wordt de finale van de europa League gespeeld tussen twee clubs uit welk land? Portugal. Is goed, welke Franse acteur heeft een gouden palm voor zijn hele oeuvre gekregen? Pas. Jean-Paul Belmondo, Polen verdenkt welk bedrijf van het omkopen van ziekenhuisdirecteuren? Philips. Is goed, Nieuwsuur onthulde gisteren dat er veel mis is met de nieuwe verbrandingsoven in welke Friese stad? Pas. Harlingen, Nederland heeft naast de organisatie van welk golftoernooi gegrepen? Rijderscup. Dat is goed. Wat is de naam van de oud-minister die gisteren afscheid nam van de politiek? Meneer Rouvoet. Dat is goed. Welke topper heeft aangekondigd dat er vanaf 2012 dat hij niet meer bij is omdat hij zich, niet, uh, op zijn, omdat hij zich meer op zijn tv-werk wil richten? Jeroen Boom. Nee, dat is Gordon. Oh. Het kabinet uh, geeft toestemming voor grootschalige gasopslag onder welke Noord-Hollandse plaats? Bergen. Dat is goed. Bergen meer. Welk blad komt vandaag met een speciaal uh, met een special over de honderd rijkste jongeren van ons land? Quote. Dat is goed. De meerderheid in de Kamer wil een uitbreiding van de regeling die is genoemd naar welk meisje? Sahar. Dat is goed. Oud-politicus Michel van Hulten heeft zich nu alweer gedistanceerd van welke politieke partij? PVV? Nee, 50 plus. Wat is volgens een enquête het minst populaire beroep onder mensen met een VMBO-diploma? Pas. Lijkenwasser. Op meerdere middelbare scholen is het eindexamen samen voor welk vak ongeldig verklaard? Regatex. Ja, th text staat hier. Tekenen handen bij textiele werkvormen. Um, nou, eens even kijken wat dat heeft opgeleverd. U had er 15 nodig, begrijp ik, om in de buurt te komen. Dat is niet gelukt. Het zijn er 9 geworden. Maal die 4 is 36. Het is zoals het is. U vindt het wel prima, hè? U vindt het vooral leuk om hier een keer te kijken, begrijp ik, hè? Ja, ik vind het heel erg leuk om hier ja. in de studio. Nou, u was van harte welkom. U gaat met het normale prijzenpakket naar huis. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en de mok. En een goede reis terug naar Dadelen. Dank u wel. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Iedere vrijdag in de Gids.fm, De Flat. Een reportageserie over de wijk Vollenhoven in Zeist. Toen ik binnenkwam en het uitzicht had, toen dacht ik, dit is het, dit is de plek. Op één vierkante kilometer woont en leeft daar arm en rijk, jong en oud, allochtoon en autochtoon.